En dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote explosie vanmorgen bij een tankstation in Rome. Bij de ontploffing zijn 21 mensen gewond geraakt. Onze correspondent in Rome hoorde de knal ook. En later begreep ik dus dat er dus een, uh, ja, een tankstation is ontploft in het, westen, in het oosten van de stad. En zover ik nu kan nagaan, uh, was er een brand bij dat, uh, bij dat tankstation. Daar waren ook brandweerlieden aanwezig. En dat was een brand met een, uh, met een vulwagen, een gasvulwagen. En uh, die is vervolgens ontploft. Dat is, de, dat is althans de eerste reconstructie van wat er gebeurd is vanochtend. Veel van de gewonden zijn ambulancemedewerkers en brandweerlieden. Zij waren er dus al vanwege de brand bij het tankstation. Geen van de gewonden is in levensgevaar. De Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD zeggen dat het Russische leger steeds vaker chemische wapens gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Het gaat onder meer om chlorpikrine, een dodelijk gas. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. Vorig jaar al hebben de Amerikanen zorgelijke beschuldigingen geuit aan het adres van de Russen. En toen luidde de reactie uit Moskou dat dat allemaal speculatie was. En Moskou komt zelf met beschuldigingen geregeld dat Oekraïne zich aan hetzelfde volschuldig schuldig maakt. Ook datzelfde chlorpikrine bijvoorbeeld zou inzetten. Ik denk dat in dit geval we een soortgelijke reactie zullen kunnen verwachten de komende uren of dagen. De missionair minister Brekelmans noemt de inzet van chemische wapens door Rusland volstrekt onacceptabel. Over elf dagen barst in Nijmegen weer het grootste wandel-evenement ter wereld los. De Nijmeegse Vierdaagse. Voor Ronald wordt het een bijzondere editie. Hij loopt hem voor de vijftigste keer. En zijn gezin doet ook mee. Want hij komt uit een echte Vierdaagse familie, zegt hij tegen Hart van Nederland. Je loopt eerst met je eigen kinderen. Je genen geef je door. Als, als Vierdaagse wandelaar, dat die, dus ook, die vinden dat dus ook leuk. En dan een hele tijd later loop je met je kleinkinderen. Eén van mijn kleinkinderen zei ooit... Ze moeten jou van het parcours slapen. dat pas pop ik. Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen komt het totaal nu op 100 keer de vierdaagse. Het weer vandaag opnieuw geregeld zon. Vanmiddag wel wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Tot de drukker op de weg op de A5-Hoofdorp richting Amsterdam... is de vertraging nu een kwartier. Bij de aansluiting met de A10 door de werkzaamheden... Kwartier vertraging ook op de A9-Alkmaar-Dieme... tussen Badhoevendorpen en Afrit-AMC, 10 kilometer file. Op de A10-Knoop het de Nieuwe Meer, Watergaasmeer... bij knoopt het Koenplein, bijna 10 minuten vertraging... 4 kilometer file. En 9-Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM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 Want jij bent niet hier Het duurt nu al weken En ik weet me geen raad Waar blijft dat moment dat je echt voor me gaat Ik vecht al zo lang Om die aandacht van jou Maar die moet ik delen. Eindelijk vakantie. Heerlijk. Nou, ik ben er ook wel aan toe, hoor. Even lekker naar het mediterrane zonnetje en de Middellandse Zee. Oh. Het verheugen begint al na het boeken. En dan is het een kwestie van aftellen. Elke dag een streepje op de kalender. En nog een streepje. En nog een. Oh, wat duurde de winter en het voorjaar lang. Oh, ik ben echt moe voor het afgelopen jaar. Dus de vakantie moet dat goed maken. Maar... Ja, aan de andere kant, alleen de gedachte al... wat ik allemaal moet doen voor ik daadwerkelijk op Schiphol sta... dat maakt me eigenlijk nog lamlendiger. Maar kop op, hè, het moet. Anders kom ik er niet. Nou, waar te beginnen? Waar is mijn to-do-lijstje? Want ik heb in de tussentijd natuurlijk wel wat opgeschreven... maar ja, zo te zien is dat verder van compleet. De kat, de kat. Even kijken, Donald, mijn kat. Wie kan Donald, die we sinds vorige week trouwens Daddy noemen... eens per dag eten geven en de kattenbak een paar keer verschonen... Even kijken, de planten die redden het wel, denk ik. Die geef ik zelf ook nauwelijks water. En de, en de goudvis. Ja, die goudvis. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom we dat beest in godsnaam hebben genomen. Door toiletspoelen? Oh. Ja, dat is misschien ook zielig. Alhoewel, hij krijgt na het doorspoelen in ieder geval wel, wel wat meer zwemruimte... dan in dat kleine kommetje. Dus is deze oplossing eigenlijk uiterst diervriendelijk. Oké, okay, geregeld... Nou, dan moet ik het huis een beetje schoon achterlaten... koelkast legen, bed verschonen, een dweil door de woning... en een lapje door de toiletpot. Want dat is altijd lekker thuiskomen na de vakantie. Nou, even kijken, wat moet ik meenemen? Korte broeken, zwemgoed, badhanddoeken, slippers... opblaaspetje, parasol, snorkel, duikbril en zwemvlies... en wat flessen zonder brand. Oké? Okay? Diarree-remmers, doos Rennies, vier doosjes paracetamol... voor je weet maar nooit maagtabletten en anti-muggenbeet. Man, man, man, ik kan niet meer denken. Oh, wat is dat inpakken? Altijd een ramp. Ik ga vliegen. Dus alles moet in één ruim bagagekoffer... en, en in één handbagagekoffertje. Ja, daar heb ik dus never nooit genoeg aan. en Ik, ik ben nog niet eens halverwege. Goeiedag, hoe moet dat nou? Wacht, daarvoor even, even denken. Als ik, als ik dat luchtbedje nou nog niet opblaas en met die parasol in die grote koffer doen. Met dat kleine klapstoeltje... die snorkelspullen, de badlakens en die flessen zonnebrand. En oh ja, ja, daarin moet ook dat kleine koffieapparaatje... want die wil ik zeker meenemen. En, en, en dat mini-grilletje. Ja, dan, dan is die koffer zo'n beetje vol natuurlijk. Ja, oh god, oh god, oh god. Het gaat nauwelijks dicht. Oh, hij is ook veel te zwaar. Oké, okay, nou dan laat ik die grill thuis. Trouwens... Waarom mag iemand wel 200 kilo wegen... maar jij geen kilootje over bagage hebben? Ja, maar dat is toch niet uit te leggen? Nou, even denken hoor. Mijn kleding, ondergoed, toiletspullen... die moeten dus in die kleine handbagagekoffer. Sch, dat gaat toch nooit? Wat hoor ik nou? Als je je kleding oprolt, neemt het minder ruimte in, zeggen ze. Ja, ja, ja. Nou, een broek blijft toch altijd een broek? Of ben ik nou gek? Nou, dan mijn slippers. En oh ja, die witte sneakers. En, en, en die leuke sandaaltjes voorbij mijn jurkje. Jurkjes! Jurkjes, die moeten er ook nog in. Shit! Oh, en natuurlijk wat vestjes voor als het s'avonds kouder wordt. Even checken. Nee, nee, nee, nee. Oh, god, die gaat niet dicht. Als ik er nou even op ga zitten. Een grotere handbagagekoffer dan. Nee, dat mag niet. Het moet in dat vak passen. Niemand houdt zich eraan natuurlijk. Alleen ik, slappe hap. Ja, ik, ik, ik, ik moet bij het aan boord gaan wel voor in die rij komen te staan. Want anders zijn al die vakken vol. Zal ik anders aantrekken wat niet meer in mijn koffer past? Oh nee, dan krijg ik zeker weer gezeikt bij de security. Moet ik me daar weer helemaal uitkleden? Uw laarzen moeten wel uit, hoor. En uw riem moet af. Vorig jaar begon het apparaat toch nog te piepen, zeg. jongen, jongen, jonge, omdat ik twee beugelbeha's over elkaar had aangetrokken. Toen gingen alle alarmbellen af. Nou, ik wilde ze beslist niet uitdoen, hoor. Ik moet en ik zal alles in dat koffertje krijgen. Erop staan. Wacht even, hoor. Even aanstampen. Dan ga ik de koffer weer wegen. Vijftien kilo? Oh, het mag maar twaalf zijn. Nou, wat kan er nog uit? Uh, uh, niets, niets. Dan oh, krijg ik die badslippers en mijn sneakers dan nog in die ruimkoffer. Oh god, ik word gek. Wacht, ik heb ergens nog een paar van die spanbanden... met van die plastic sluitclips. Dat helpt misschien, dan moet die dicht gaan. Ik ga met mijn volle gewicht op de koffer staan... en ik trek die banden zo stevig mogelijk aan. Ja! Die clips net ingeklikt. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee. Oh, nee. Ach, de spanbanden knappen en de koffers wiep met een enorme knal open. Terug bij af. Dit moet een teken zijn. Even ademen. Zen. Zen. Ik ga op vakantie om helemaal in de relaxmodus te komen. Om mijn hoofd weer helemaal leeg te maken. Zodat ik fris en fruitig weer terugkeer. Compleet blanco. Klaar voor een nieuwe start. Ach, dat is althans de bedoeling van vakantie, toch? Terugkeren met een leeg, opgeruimd hoofd... zonder mentale bagage. Zonder, bag zonder bagage? Zonder bagage, maar dat is het. Reizen zonder bagage... Dat is pas vakantie. Het ultieme gevoel van vrijheid. Maar wat heb ik nodig? Nou, eigenlijk niks toch? Alleen mijn telefoon, mijn paspoort en mijn pinpas. Wat ik echt nodig heb, koop ik daar wel. Zou het me lukken? Ja toch? Hoe zou het voelen? Helemaal vrij te zijn. Ik doe het gewoon. Die koffers laat ik thuis. Die zooi erin kan ik missen als kiespijn. Han, je kunt het. Kom op. Vast loop ik zonder bagage de deur uit. Taxi! Naar Schiphol graag! Ah, het voelt nu al goed. I feel free. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me.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 Ja, we luisteren weer naar een uh, weergaloze bijdrage van Hanny met een heerlijk stukje uh, comedy. En uh, dat werd ingeluid door uh, Gerard Joling met het nummer vakantie... en uh, afgesloten met het nummer van Nina Simone. I wish I knew how I would feel to be free. Nou, uh, fantastisch was hij weer, Hanny. Ik heb <laughs> weer genoten. Het was weer één feest van herkenning. Denk ik. Voor iedereen die nu nou, aan het inpakken. Zo nou, verschrikkelijk. Nou, nou, nou, nou. Wat een toestand. En da daarom dan. dan heb ik altijd zoiets, als je op vakantie gaat... het voorwerk vind ik zo verschrikkelijk. Ja. Ja. Je hebt eerst al die tijd voorpret en dan begint het. En, dan ben ja. en, en, ja. en als je ingepakt bent, ben je echt naar vakantie ja. toe. Ja, echt hè. Dan loopt het Goh. zweet langs je bilmaat. En dan denk ik, ja. ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin nee. meer in. Nee, dat, dat zijn ook die momenten... dat nee. als je met een gezinssituatie zit met een, met oh, een man ja. vrouw... en als er één verkeerd woord op zo'n moment valt... dan is het van, uh, ga jullie maar in, ik blijf thuis. Ja. Ja, dat, dat krijg je dan, hè? Jongens, allemaal een hele fijne vakantie, luisteraars. Ja, <laughs> zo is het. Zo is het. En uh, dat, dat lukt ook altijd wel. Want het moment dat je in het vliegtuig zit, That's valt alles van jou. Valt ja, alles van, van jou. Ja. Zet, Leuk, we hebben er zin in. Ja, toch? Ja. Yes. ja. Dus dat moet je maar in je achterhoofd houden. Dankjewel, Han, voor deze leuke bijdrage. Ja. Uh, we gaan even gauw een stukje muziek opzetten. En dan gaan we eens eventjes overleggen wat we straks allemaal gaan vertellen. Alco... Where Your Music Takes Me. Jeremy James. I'll go where your music takes me, where your rhythm makes me. Searching for a dream People making plans But well I've got What I've been searching for Needs a high. I need your love to keep me alive. I'll go where your music takes me. Nou, dat uh, is ik had, had mijn tekst kunnen zijn. Heerlijk. Ik vind het heerlijk als je op vakantie gaat en uh, dan wetend dat daar een bepaalde soort muziek gespeeld wordt, waar je lekker van kan genieten. Hè. Zo wil ik altijd nog eens een keer graag naar Ierland, om, om in die pubsen ja, rond ja, ja, te hangen ja, ja, ja. met al die gezellige muziek die ze dan met elkaar zingen. Dat ga ik toch nog eens een keertje ja. doen, hoor, in mijn leven. En ja, Spanje natuurlijk voor die heerlijke Spaanse muziek. En Griekenland voor de Griekse muziek. Heerlijk. Echt, zalig. En uh, ja, dat zijn van die landen... Als ik daar naartoe ga, dan neem ik een koffer mee. Maar daar zit vaak niet heel veel in. Want uh, je, je, je kan daar allemaal zo leuk kopen, hè? Mm -hmm. ja. ja, allemaal leuke dingen. En als je dan een volle koffer bij je hebt... dan denk je van, uh, ja, zonde, kan ik het niet meenemen. Ja, precies. Ja, dus de, om, de, om, de, om die irritatie ja. te besparen... Oh, ja, neem handen je handen altijd al het hoofd nodige ja, ja. mee... <laughs> En de rest zie ik dan daar inderdaad. Want dat vond ik ook wel leuk van jouw stukje. Wat je zei, was zo herkenbaar. En, en Beb vond het ja. ook om een of andere reden herkenbaar. Maar dat ga je nu vertellen. Hè? Ik ga dat nu vertellen. Want ja. Ja, we willen gewoon als we op vakantie zijn ook wat dingen kopen. Ja, ja, ja. ja. Kopen, nieuw, kopen, nieuw, kopen, Nieuw, nieuw. En kijk, dat is kijk, natuurlijk die allemaal kopen. heel bijzonder. <laughs> kopen, kopen. Nou ja, dat gaat ook in dit dorp lukken voor onze oh. toeristen en voor onszelf. Zaterdag 5 en zondag 6 juli vindt er weer maar dan ook een extra grote editie plaats van de Ibiza-markt on tour. En dat, dat zeggen ze nu on tour, omdat die uh, door diverse plaatsen in Nederland gaat. Nijmegen, ah, Harderwijk, Den Bosch, Rotterdam. Maar ze zijn in Zandvoort dus aanstaande zaterdag en zondag. Een markt met zo'n 80 aanbieders. Zo. En ze zijn weer verdeeld over het badhuisplein en de boulevard de Favos. Die is natuurlijk een keer afgelast geweest vanwege de storm. Ja. Nou, we krijgen nu gewoon heerlijk weer. Um, ja, wat, wat je weet wat je er vindt. Ga maar naar Ibiza: ja. Bohemië lifestyle producten, kraampjes, busjes, vol met fashion, sieraden, accessoires. En unieke gifts als je ook nog een cadeautje voor een ander wil kopen. Handmade, spullen, noem het allemaal maar. Dus de Ibiza-markt is er weer. Ga erop af. Hij is er dan zaterdag en zondag tussen morgens 11 en s'avonds 8 uur. En ook gaan wij weer een paar mooie braderieën krijgen in dit dorp. Trouwens, de Ibiza-markt, als je dit weekend niet redt, is er daarna weer. Um, ga ik nog eventjes spieken, 5 juli. Dan daarna is hij er... 10 augustus. Okay. En wat we hebben is de braderieën. Z uh, ja, we zijn er natuurlijk even niet mensen. Dus we lopen even vooruit in de tijd. De 17e juli, de 24e juli en de 31e juli... hebben we weer grote braderieën in het dorp. Dus zo vlak op elkaar. Ja. Jeetje. Ieder, ja, zo, er zit steeds zeven dagen tussen jongens. Dus iedere oh, week. kopen, kopen, kopen, kopen, ja. kopen. kopen, kopen. <laughs> Ik ze aaren bij je. <laughs> alleen, alleen maar je Pinpas, want je kan hier overal met Pin betalen. En oh, ja. een lege tas. Dus ja. voor de mensen die het heerlijk vinden om allemaal zomerse dingen te kopen. Dat kan lekker in eigen dorp en langs onze eigen boulevard. Nou, de Heerlijk, de heerlijk, heerlijk, yes. heerlijk, heerlijk. Ja. Oké, okay, we gaan dan weer een, een stukje muziek doen. Dat ook even met de zomer te maken heeft. Alleen uh, hij plakt alles dicht met een kusje. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this I'll send you all my love every day in a letter. With a kiss Guess it's gonna be a cold Lonely summer Goodbye for the summer Knowing the love we'll miss Oh, let us make a pledge To meet in September And seal it with a kiss Ziel, nu jullie erop in? Het is echt zo'n uh, zo strandnummer, dit, hè? Tenminste, dat, dat doet het mij aan, denk ik. Dat ik weet niet hoe dat met jullie is. Lom, ja. Lom, uh, ja, echt zo'n zo uh, sober nummer. Um, Even kijken, want we, ja, we, we zitten natuurlijk al in de zomer. En uh, in Zandvoort wordt er altijd veel gedaan in de zomer. In de winter ook, maar de zomer nog veel meer. Uh, ja. En ik vroeg me af en in de omgeving ook. Uh, hebben jullie iets te melden, meisjes? Nou, wel van de kindertjes. Voor Hoe de kinderen, ja, voor de, vergeten. De, ja. En dat is in, inderdaad in de omgeving. Want het is op Elswoud. ja. Bambi, maar wij zeggen altijd gewoon Bambi, hè? Ja, Bambi, Bambi. het hertje van Elswoud. Speciaal voor de kindertjes. Dus ook morgen, is echt een favoriete dag, jongens. 5 juli is alles. Ja, ja zaterdag, hè? Ja, ja, tussen 10 en 11. Bambi, het hertje van Elswoud. Het is een programma van 2 tot 102 jaar. Dus jullie kunnen daar ook rustig naartoe gaan, mijlen. Dus, uh, <lacht> echt <coughs> Op een dag staat het kleine hertje Bambi voor de deur van Theater Elswoud. Hij vraagt aan meneer Anansi of hij hem kan helpen vriendjes te maken... met alle dieren die in het bos van Els wonen. En dan is de vraag aan de kindertjes, komen jullie meneer Anansi helpen? Oh, nee. Neem je favoriete knuffel met die hier mee en misschien word jij dan ook wel een heel leuk vriendje van Bambi. Dus ga erheen morgen. Uh, meneer Anansi giet samen met zijn jonge publiek een klassieker in een nieuw jasje... En na afloop gaan ze bij Mooi Weer naar de Hertjes van Elswa. Ah. Morgen van 10 tot 11. En het entree is 10 euro. En het is mooi weer morgen. Dus dat zal ja. wel doorgaan. De, ja. de Hertjes uh, bekijken van dichtbij. Leuk. Leuk. Gezellig. Ja. En, en uh, zondag hebben ze ook nog iets te doen. Ja, zondag. Maar dat is zonder Hertjes. Dat is dus door een roosje. Dat is zonde, Ja. Dat is een extra voorstel. Het dat schijnt een groot succes te zijn hè, daar op Elswa. Ja. En dat is dan niet van 10 tot 11, maar van 3 tot 4. Alweer ja. van 2 jaar tot 102 jaar. Extra voorstelling door een roosje. Ik weet helaas niet de inhoud. Nee, dat maar wel goed, het sprookje dat, dat kun je natuurlijk zo nakijken als je even naar de, naar de website gaat van Theater Elswoud. Ja. En dan kun je zo op de agenda alle, via de agenda alle informatie daarover krijgen over die voorstellingen. En dan uh, het Zandvoortse. Hebben we nog wat in Zandvoort? Iets nou ja, leuks kijk, te beleven? We, we hebben het al eventjes genoemd. Theatro ja. Paradijsvogels. Ja. Enig natuurlijk in het Oude Raad. Oh ja, dat uit. ging over vanavond. Vanavond hè, over de Trotskies. De, de ja. En dan, leuke titel. dan <laughs> volgende week vrijdag 11 juni. Professor Celsius. Weet jij wie dat is? Uh, ja, brood? dat weet ik. Dat is een uh, goochelaar en die geeft een goochelshow. Geweldig. Want ja. zondag de 13e is er weer de toverschool. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Dat is natuurlijk geweldig, vooral voor kinderen. Hè? Ja, dat is, uh, dan, uh, dan komt Marduk Mordegaai. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan hebben we alweer een, uh, een week later... vrijdag 18 juli... Kapitein van het Narrenschip. Dat is een film. Plus Q&A. Ja, die ken ik dan niet. Nee, nee, het is, hij komt zelf. Hij komt zelf. Hij komt in eigen persoon. De kapitein van het Narrenschip... Ja. Oh, wat spannend. Met de Q&A, Q dat is question and answer. Dus daar kan je me allemaal vragen stellen. Nou, heel leuk. Dat is van ja. 7 tot 9, vrijdag 18 juli. Hou dat het programma is, uh, in de zo gaten. Dat, dat is echt zo'n paradijsvogel die ooit gefilmd is. Aha. Door uh, Arnold Jansgeer. Okay. Ja, als paradijsvogel zijnde. En die komt nu zelf naar, uh, waar naar de voor toe in het, in het uh, Oude Raadhuis in Theater op Paradijs. Paradijsvogels om daarover te praten. Ja, helemaal en over leuk. zichzelf. Ja. Nou, Dus erop af, mensen, vrijdag 18 juli s'avonds om 7 uur. En dan uh, hebben we 20 juli weer de toverschool. En 25 juli weer professor Celsius. Ja, dat en... is ook met. met uh, hij is ook illusionist. Hè? Niet alleen uh, goochelaar, maar ook illusies krijg je dan te zien. Prachtig. Ja. Maar dan 26 juli en uh, koop tijdig uw kaarten. Dan komt namelijk de oude Hoerenbingo. Oh, ja. De oude Hoerenbingo <laughs> van half acht tot kwart over negen in het theater, dit oude raadhuis. Om dan om 27 juli weer af te sluiten met de to uh, toverschool. Dit is het programma van jullie. Het, yeah. het, het programma van jullie. En het leuke van die illusionisten, die goochelas, is dus dat het internationaal publiek kan hebben, hè? Hier ja, want het is eigenlijk zonder ja. woorden, Ja. Ja, yeah. Dat yeah. is, is wel heel fijn. So uh, if you were listening, <laughs> <laughs> we have uh, we uh, have, uh, a magician in our in our city, and it's in the theater of the Paradise Birds. Paradise Birds. Paradise Birds, ja. In our red What was the date again, Beb? Even kijken. Professor Celsius. Professor Celsius was de 18e dacht <laughs> ik ik heb het net de 18e of <laughs> juli. Well no. anyway you can find it in the newspaper, the Sandford newspaper which uh, you can uh, get in almost every store and in there you can see the calendar of the Teatro Vogels. Para paradise Birds. <laughs> also deze maand in uh, juli. <laughs> Kunnen ze in het theater, Paradijs Vögeln.een uh, uh, Wat zijn voorstellingen eigenlijk? Alleen? <laughs> uh, uh, uh, uh, goede vraag. Ja, ze net uh, goede vragen zeggen. Nou <laughs> uh, <laughs> <laughs> ja, keken je maar naar de VVV, die bestaat niet meer. Uh, ja, die bestaat niet die bestaat meer. Ja, niet meer. Is, ik wijs dus ook niet meer. <laughs> als bieden naar Theatro Paradijsvogels. Oké. Okay. <laughs> we uh, vangen weer aan uh, muziek te uh, maken. Ja, graag. Ja. Als gaan we toch de Frans doen? <laughs> <laughs> uh, ja, misschien komen we morgen weer aan dat te zeggen. Dat zeggen die buffoons. <laughs> zo fijn dat hij van ons houdt. Ja. Ja. Hey, uh, dat is uh, geloof ik groot nieuws. hè? Ja, dat is best groot Laten... nieuws. Want we hadden het net over het leuk kopen van dingen. We willen allemaal dingen hebben. Maar je hebt ook mensen die pikken het gewoon van anderen ander af. En zo is er de afgelopen tijd echt een, uh, een, een wind door het dorp gegaan met straatroof. Er zijn kinderen op het visserspad van hun fiets getrokken. Hun spulletjes afgepakt. En nu want in Kennemerland is er recent een succesvolle gezamenlijke aanpak gestart tegen straatroven. Daarbij hebben de politiebasisteams ja. nauw samengewerkt om meer inzicht en controle te krijgen. En vanuit dat preventieve oogpunt zijn er gerichte jeugdcontroles uitgevoerd. En let op wat er is gebeurd. Ja? Er zijn gisteren, eergisteren, drie aanhoudingen gedaan. Door die intensieve samenwerking ja. hebben ze de arrestatie uh, kunnen doen van drie minderjarige verdachten die mogelijk betrokken, want ja, je bent nog maar verdacht, uh, ja. betrokken zijn bij meerdere straatloven de verdachten worden deze vrijdag 4 juli voor de rechtercommissaris geleid. En de politie blijft na deze aanhoudingen extra toezicht houden. En de samenwerking tussen die binnen, binnen die districten blijft uh, doorgaan. Waarbij verdere arrestaties niet uit worden gesloten. Zo. Het is belangrijk dat de slachtoffers aangifte doen. Ja. Hebben ze gedaan. Want dan heb je werkelijk een aanklacht... Uh, en ze de, hebben de politie ook voorzien van belangrijke informatie. En dus roepen we nu ook op dat mensen die zelf slachtoffer worden... of zijn geworden van straatroven, van bedreigingen... die worden dringend aangeraden altijd aangifte doen op het politiebureau... of een afspraak daarvoor te maken, het bekende nummer 0900 8844... zodat de politie ook effectief kan optreden... en de veiligheid in de regio beter kan waarborgen. Dus groot nieuws, er zijn verdachten opgepakt... En daar komt beweging in om dit tuig in beeld te brengen... en zo een tijdje uit ons beeld te halen. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want mensen zeggen vaak... ja, er gebeurt toch niks mee met die aangifte. Nou, ik dacht het wel. Maar aan, ja, zeker. En, ja. en aan de andere kant moet je, je natuurlijk realiseren... dat als je geen aangifte doet... weet je zeker dat er nooit wat ja. gebeurt. Juist. Want dan, ja. Kijk, met aangifte doen... geef je eigenlijk de politie de opdracht... Van jongens, uh, dit en dat is gebeurd. En dan hebben ze ja. iets om mee uh, op te treden. Ja, en dan hebben ja. ze ook een stuk. Want dan kunnen ze lui ja. aanhouden op grond van die aanklacht. Ja, ja, ja. Nou, dat schijnt in een mooie samenwerking met de districtpolitie uh, van ja. ons, van de hartstikke omgeving. goed, nu nou, te zijn gelukt. Ja. ja. Dankjewel voor dit mooie bericht. En uh, ik denk dat als, die meerdere, nog, als er nog meer aanhoudingen komen, dat dat de mensen toch een groter gevoel. ...van veiligheid zal gaan geven. Tenminste, dat hopen we dan maar. Dat maar. hopen we zeker. Ja. Ja. We gaan eens even lekker gezellig met Fransi-Duits. Ja. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden? Neemt ik jou zo pijn? Iedereen maakt fouten, wat zouden we anders zijn? Je denkt me met een glimlach en fluist het zag mijn na. Nah. Yeah. Even zo lekker meelallen, hè? Ja, ja, Holy, Volding. Dus dan lekker een nou ja, dikke L. Ja, heerlijk. Haha. <laughs> <laughs> Hanja ja. geloof ik, nog een leuk berichtje voor ja, ons. Ja. Nou, op het moment is het natuurlijk gaande in Haarlem de Big ja. Sing. Dat heet ja. vroeger de Biennale. Oh. En er zijn door heel Haarlem... Het, het loopt al een tijdje hoor, en het loopt nog even door ook... Ja. allerlei koren op alle mogelijke locaties treden die op. Internationale koren ook. Ja. Dus uh, ze hebben, je moet dat eventjes gaan uh, controleren. Dus het is ook uh, TheBigSync.nl, daar staat het hele programma op. Maar morgen, wederom 5 juli... Je, <laughs> je krijgt het druk als je alles loopt. is hè? Maar, uh, Zaterdag 5 juli is de dag dat de diverse koren en vocale ensembles... zich laten horen in de Haarlemse Hofjes. Ja. De befaamde en geliefde Hofjesconcerten... zijn ook dit jaar natuurlijk weer onderdeel van de Big Sing. De Hofjesconcerten zijn inmiddels een begrip. Een heel favoriet ook bij de koren zelf. In Haarlem, maar ook verder buiten. Ja. En ze willen heel graag uh, meedoen. Dus het was dringen voor de koren om mee te mogen doen... En deze charmante groene monumenten, die hofjes dus, die, die vinden het zelf ook ongelooflijk leuk dat daar dus die koren naartoe komen. Ja, dat snap ik. Want er gebeurt natuurlijk nooit zoveel. Want nee. niemand komt daar binnen in nee. die hofjes, alleen de bewoners. Ja, ja. en het is altijd stil. Ja. Ja. In uh, uiteenlopende concerten komen diverse muziekgenres aan boord van weemoedige smartlappen. Misschien oh. wel die van net, weet je veel. Ja. Shantyliederen tot wereldmuziek... van eigen tijdse oh, tot middeleeuwse gezangen. Le De concerten starten om één uur. Ja. En ieder koor mag ongeveer een half uur zingen. Dus uh, ja, ja. er staat een heel uh, programma op... van welk hofje... hoe laat welk koor optreedt. Dus kijk even op thebixing.nl. Ja. ja, leuk. Dan uh, moet ik eventjes schakelen naar iets anders. Ja. Want... Uh, de, het, ze noemen het het internationale hoogtepunt van de Big Sing van dit ja, jaar. Ja. Het Europese debuut van lorelei ensemble uit Boston. Dat komt dus voor het eerst. Dat is ook een Europees debuut bij ons in Haarlem. Zo. Lorelei werd meer dan twintig jaar geleden opgericht... door de dirigent Beth Willer. Ja. En onder haar visionaire leiding heeft dit uitmuntende ensemble... van vrouwelijke stemmen zich een weg gebaand naar de top van de Amerikaanse koorwereld... Ze hebben ook uh, een nominatie gehad voor een Emmy. Uh, een... Oh, zo? Dus, uh, ja, Een Grammy, moet ik zeggen. Ja, een Grammy, Grammy Award. is het. Een Grammy ja, Award. Emmy is voor de toneel. Emmy, maar dit is van de Grammy. Of niet? Nee, ja. ik weet het eigenlijk niet meer. Grammy is van nou. Zaterdag 5 juli. Ah, 5 juli. Dat is leuk. Meer 5 juli. <laughs> ook 5 juli. Jo. Theater, de uur, Half negen, normale prijs 32,50. Maar er zijn allemaal kortingen. Ze willen heel graag dat je komt. Uh, het is een, een vrouwenkoor. Ja. We zingen ook veel acapella. dat betekent dus zonder begeleiding. Ja. Soms wel met grote uh, uh, orkesten, maar soms ook niet. En om een kleine indruk te krijgen, ja. hebben wij. Even een klein stukje. Ja. ja. Want het, het, het is niet zomaar liedjes zingen, dit hè. Het, is, het is echt iets heel aparts. Dus wil je dat meemaken? Luister even, dan gaan we even een stukje laten horen. Zoiets maak je niet elke dag mee, denk ik. hè? Wat je nu hoort. Ik, ik, ik. Dat is echt ongekend, dit. Dat, hè? Prachtig. Oh, ja. Knap, hoor. Dat is toch niet gewoon koorwerk, dit? Nee. Dit is echt Zonder begeleiding, hè? Dat is ja. heel knap. Hoor eens even... Prachtig, die stemmen bij elkaar. En allemaal jongens, wat, wat jongens, de jongens. compositie zegt. Ongelooflijk. Ik kan zo'n mooie natuurfilm eronder ja. laten zien. Weet je? Ja, daar ja. krijg, krijg je beelden ja, bij. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. daar krijg je beelden bij. Mooi. Ja, ja echt heel erg mooi. Wat heel zijn mooi. wij divers, Na Frans-Duits gewoon weer zo'n nummer. Ja. Ja. Ja. Wat zijn wij divers, <laughs> maar <meine>? ongelooflijk. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja jongens, we zijn, uh, we zijn alweer bijna... we gaan alweer richting het eind uh, van deze twee uur. En uh, ja, dan zit het er voor ons even op, lieve luisteraars... want we gaan een zomerstop doen dit jaar. We hebben het nog nooit gedaan, maar dit jaar wel. Uh, ja, Soms heb je van die omstandigheden... en uh, dan moet je eventjes alles op een hoopje leggen... met elkaar bespreken... en dan uh, moet je soms een beslissing nemen. Nou, dit, dit is zo'n beslissing... Uh, we gaan het even loslaten... tot uh, eind augustus. En dan komen we... vol energie en... Uh, vol uh, uh, uh, uh, liefdevolle gevoelens... weer terug bij jullie. En dan uh, gaan we er weer... volop tegenaan. En <clears throat> ja. uh, ik zal ook... van deze gelegenheid gebruik maken... om jullie allemaal een hele fijne... zomeroffers toe te wensen. Ja. En dat jullie straks ook weer... in goede gezondheid weer op ons af mogen stemmen. Uh, ja, er is heel wat aan de hand in de wereld. Uh, dus ik dacht, misschien is het uh, niet zo gek om eens een nummer te draaien. Dat, nummer, dat mooie nummer van John Lennon, Imagine. Ja. Hè? Ja. ja. Imagine that Ja, mooie wens toch? He? Mooie wens. Oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Er veel nadigheid in de wereld is, wordt er toch gewoon een prachtige zomer in dit dorp. En daar mogen we ook best van genieten. Zeker. En als wij terugkomen 29 ja. augustus, is het gewoon nog zomer. Ja, of is het gewoon nog zomer? Nog steeds, ja, hebben dus, nog lang dus, geen erf. Dus we gaan, we gaan er gewoon even tussenuit en let op wat er allemaal te doen is. En ja. onze collega's die hier nog zitten, zullen jullie ook goed op de hoogte houden. Tuurlijk. Met alle actualiteit en informatie. Zeker, ja. Ja, ja. Wat ook een leuke is, dat zijn de ja. Natarai Nata Beach Party 2025. Die zijn uh, allemaal in, uh, even kijken, kom dansen, ontdekken, zingen. Kijk naar de zonsondergangen. Uh, die zijn allemaal de Mani Beach. Mani Beach, ja ze hebben allemaal ook nieuwe namen. Ja. Uh, het is uh, sfeervol hier ja. gericht. Met boeddha's, bamboe en tropische details. Dus je kunt je ook nog even in Zuidoost-Azië wanen. Lekker eten, lekker drinken. Er was er alleen 1 juni. Dus wie is geweest? Ja. Ik weet niet wat voor weer het toen was. Er is er weer een zondag 13 juli. En er is er weer een zondag 24 augustus. Als wij er ook weer bijna zijn. Ja. Het is dansen. Er zijn workshops met live optredens. Markt, ook alweer. En er is natuurlijk lekker eten en drinken. Zonzee en Strand is de locatie. Dus Money Beach. En er is toch ook nog dat Krijtfestival even op de val. Het he? Krijtfestival. Daar hebben we toen met Donna over gehad. Ja, ja. ja inderdaad. Dat de, zit er ook aan ja. te komen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Even kijken. Ja, ik heb er al weg. Oh, oké. Okay. Nou, Madonari. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, dat staat ja. het Madonari ook... Madonari Festival. Ja, is overal uh, te vinden hè. op de... op de uh, dus van alles site. te doen. En op de site van uh, CFM. Ja. En ook op de app staat dat allemaal te lezen. En ja, die strandfeesten. Hè. Bijna iedere strandtent heeft wel zijn feesten. Hè. Je hebt ook, geloof ik, de komend weekend Zandvoort Alive. Live. Stand Live hebben we ja, en ook. En ja, dan hebben we ja, ja. South Beach, die doet ook heel veel uh, feesten. Uh, Sandy Hill, die ook bijvoorbeeld veel feesten. En ja, het is dus overal, zo'n beetje. Woodstock heeft natuurlijk vaak. Uh, Mooie, ja. uh, Het weekend van uh, 27 en 29 juli hebben we weer de spetterende Pride at the Beach. Ja, ook, we alweer, ook weer in Ja, Nou ja, voor feesten kan je hier wat terecht hoor. Mensen hebben helemaal ja. geen tijd om naar de radio te luisteren. Het is maar goed dat we heel even weg zijn. We ja. moeten er even ja. te ja. Dat, dat is inderdaad zo. Man. Hoewel ik vind, uh, ik hoor vaak dat, dat mensen ons programma ook best wel een feest vinden. Dus, uh, nou, dat is leuk. Die, Niet voor te schamen hè. Nee, hey, dat zullen dat we even we, gaan luisteren naar, naar uh, Janis Joplin?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 I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues <laughs> When she wipe for slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free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 Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Even lekker spetterend gaan we de uitzending uit. Kun je ja. wel zeggen. He, Janis Joplin, wat een kanje was dat toch ook. Geweldig. Ja, ja en jongens, en dan uh, onverbiddelijk de klok tikt door. We hebben nog niet eens een minuutje meer. Dus uh, ik ga jullie bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben... En wij jou voor doen, de uitzending. Wij jou als regisseur ja. en grote techneut. <laughs> nou ja, ook heel graag gedaan natuurlijk. We doen en het allemaal bent, met je plezier. Je bent natuurlijk ook onze zandvoort... Uh, encyclopedie, hè? Oh, Meid, wat hebben. heb jij in kennis van die dorp. Heerlijk. Heerlijk <laughs> om met je te werken. Nou, gelukkig. Dat hoor ik graag. Nou, en wij vinden het heerlijk... dat jullie het fijn vinden om zo naar ons te luisteren. 29 augustus. Dan zijn we er weer. Stem dan weer op ons maar je kunt natuurlijk via de Facebook-site kun je zien. Dan meld ik me weer dat we er weer zijn. Hoi, bedankt voor het luisteren. Veel plezier in Dorp. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Sitte